Grieken die zwart geld op een Zwitserse bankrekening hebben, krijgen mogelijk een aanslag Het Zwitserland over mogelijkheden om bankrekeningen op te vragen. Verschillende Griekse media hebben de afgelopen weken artikelen gepubliceerd over rijke Grieken die enorme sommen geld uit eigen land hebben weggesluist om de belasting te ontduiken. Het zou in totaal om ongeveer 200 miljard euro gaan. De lezers van het Historisch Nieuwsblad hebben Maarten van Rossum opnieuw gekozen tot historicus van het jaar. Van Rossum ochste vooral lof voor de eindejaarsconferentie die hij kort geleden hield en voor zijn optreden in het tv-programma Voetbal International. Op de tweede plaats eindigde de onlangs overleden professor Van Deurzen. Die kreeg veel stemmen vanwege de sociale geschiedenis van zijn woonplaats Katwijk die dit jaar werd gepubliceerd. In Bethlehem is een ruzie in een geboortekerk uit de hand gelopen. Dat gebeurde toen Grieks-orthodoxe en Armeense geestelijken de kerk schoonmaakten voor de viering van het orthodoxe kerstfeest. Het ging mis toen een paar orthodoxen met bezems in het Armeense deel van de kerk begonnen te vegen. Daarna gingen veel geestelijken elkaar te lijf en werden met bezems geslagen. De Palestijnse politie werd erbij gehaald om de vechtende partijen in de kerk in Bethlehem uit elkaar te halen. Daarbij werd de wapenstok gebruikt en werd geschoten met rubberkogels.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 Goedemiddag, Ruud. Gaat het allemaal? Goedemiddag. Zit je nog in de kerststemming? Nee hoor. Nee, ben je er vanaf? Oh, nou, ben ik nooit geweest. Hè. <laughs> Heb je wel wat leuks gedaan met kerst? Nee. Helemaal niks? Helemaal niks. Beetje meisje, wat gezellig. Ja, thuis zitten op de bank hangen, een beetje... Een beetje uh, filmpjes kijken. Een beetje, een beetje dingen doen die jou niks aan gaan. En voor de rest... wat uh, wel leuk gehad, ja. Nou, dat is mooi. Ja, gelukkig maar. Ja. Nee, ik heb plotseling, Ik moest plotseling werken uh, op Tweede Kerstdag. Dus dat was oh, waar? In Amsterdam. In de pianobar. Ja. Gezellig. Het was heel gezellig. Dat doe je goed. Uh, dames en heren, goedemiddag. Maar niet te veel lullen, want we hebben ontzettend veel muziek vandaag. Want ja. het is natuurlijk tijd voor onze top 20. Klopt. Wat, had, wat is de bedoeling eigenlijk geweest? Nou, we hebben dit jaar ongeveer zo'n 85 LP's 81. Gedraaid. Nee, met voor... Oh nee, vorige week hebben we singeltjes gedraaid. Ja. We hebben zo'n 81 LP's gedraaid dit jaar in, in dit programma. En we hebben u als luisteraar gevraagd om, uh, om daaruit een top 20 uh, samen te stellen uit een uh, door ons gepubliceerde lijst van de platen die we gedraaid hebben. Nou, dat heeft u dus massaal gedaan. Dat klopt. En dat vinden wij leuk. Er is massaal gestemd. En er is een hele leuke top 20. Uit. hele Aparte moet ik zeggen. Ja, dat hoor je niet in de top 2000. Wat je hier hoort. Nee. Dat, dat is, dat is, dat is, dit is echt een hele leuke top 20. Met zeer gevarieerd. Maar ik denk dat ik één LP vergeten ben. Uh oh. Maar dat zoeken we dan wel op een andere manier op. Nou, oh nee, op die op. staat er niet meer in. Nee, dat was, nee, ik, nee, sorry, die staat er niet meer in. Z uh, die stond in de proeflijst, maar die is weggevallen. Dus dat is geen probleem. Verder. Uh, nee, ik, ben, ik heb alles bij me. Het was even jouw. Een koffer vol met 20 HP's. 21. -gopjes. Heb je hebt last van je rug, nu, of niet? Nee. Ja, wel. Uh, maar uh, wat wou ik zeggen? Ja, we draaien dus van alle twintig. En ik draai één heel speciaal nummer voor een vriend van mij die vandaag... Uh, nee, dat vertel ik nog niet. Uh, dat doe ik twee uur. Ik draai één nummer wat niet in de top twintig staat. Maar dat is dan een speciaal nummer voor een vriend van mij. En uh, dat, uh, dat zal ik je straks wel vertellen hoe dat komt. En uh, voor de rest gaan we dus lekker gewoon die top 20 draaien. Ja... Dus we hebben twintig verschillende platen. Normaal gesproken hebben we er maar drie. Ja, vandaag en dan hebben we het kar uitlopen en de, de, de, de confrontatie. Maar die slaan we ja. vandaag over. Heb je mijn, had je mijn Facebook al gezien? Ik kreeg een hele leuke foto. Met een hele, nee. hele verhanger grap erop. Er stond, er, er stond er, er was een soort tablootje. <laughs> er stond op, het leven is als Lucille Werner. Het kan naar lopen. <laughs> Die vond ik is gemeen. Leuk. Ja, die is ook gemeen. Maar ik vond hem ja, wel, dat is leuk. wel leuk. Ik vond hem wel leuk. Die staat op mijn Facebook. Maar uh, heel leuk dus. Goed, dames en heren. Uh, we gaan niet te veel lullen, zei ik al. Want nee. we gaan, we gaan lekker, veel, lekker veel muziek draaien. En vooral mooie muziek draaien. Want dat is door u. Door u want dit programma is dus door u samengesteld. Uh, want u heeft die platen uitgekozen. En dat heeft u fantastisch gedaan. Ja, dat heeft u fantastisch gedaan. We hebben een zeer verrassende nummer 1. Dat zal iedereen verbazen. Maar dat is wel zo. Nummer 2 is ook zeer verrassend. En nummer 3 vind ik eigenlijk ook al heel erg verrassend. Nou, het, kortom, het is een hele leuke top 20 We gaan beginnen met uh, een groep die er vandaag twee keer in staat Jawel, hij staat er twee keer in, deze band uh, Dire Straits, daar gaat het om Staat er twee keer in in deze top 40 En we beginnen met een uh, plaat die heet de Alchemy Tour en dat is een live LP van Dire Straits uit de uh, tachtige jaren. Uh, daarop fantastische nummers staan. En dan gaan we het eerste nummer van draaien. Op nummer 20 dus. Dire Straits met de Alchemy Tour. En het nummer wat we ervan draaien heet Going Home. En het theme from Local Hero. Hier is Dire Straits. Nummer 20. De Alchemy Tour. De Alchemy Tour. In 1984 kwam deze LP live concept. Dubbel LP. En er staan fantastische stukken op. Zoals onder andere een 12 duur, minuten durende versie van Telegraph Road. En natuurlijk ook een king size versie van Sultans of Swing. En dat soort dingen allemaal. Dit was het slotnummer van het concert Go In Home heette het dan ook toepasselijk. Gekoppeld aan het thema van Local Hero. En Local Hero was dan weer een film waar Mark Knopf uh, de muziek voorgeschreven geschreven heeft. zeg ik denk natuurlijk, ja, ik heb Mark Loff zijn stem niet gehoord. Nee, nou, dat komt straks wel, want Duistreet komt nog een keer terug. In deze top 20. Die door u is samengesteld. Alleen de nummers van de LP's, die kiezen wij natuurlijk uit. Want dat... Uh... Ja, dat is jammer dan. Dat is jammer dan. Um, maar de LP's heeft u zelf inderdaad uitgezocht. En daar zijn we zeer blij mee. Want het, vooral omdat het zoveel gebeurd is. Er zijn veel, veel stemmen binnengekomen. En dat vinden we leuk. Heel fijn. Doobie Brothers. Dat is de volgende LP. Die wij voor u gaan draaien. Die dus derhalve op nummer 19 staat. Met het album The Captain and Me. Uit 1972. En dat is een fantastische LP. Um, ja, die hebben we eigenlijk twee keer gedraaid dit seizoen. Uh, want ik was één keer, we hebben hem een keer extra meegenomen. Ja, ja. Toen, dat ik gewoon vergeten was dat ik hem al in een seizoen had uh, gedraaid. Maar dat maakt niet uit. Van uh, deze LP gaan we niet het meest bekende nummer draaien. Maar wel, naar mijn oordeel, althans, het beste nummer. Uh, dat vind ik, althans. Uh, Long train runnen hoort u vaak genoeg. En dit nummer hoort u iets minder vaak. En ik vind dit een fantastisch stuk. The Doobie Brothers van de LP The Captain and Me. En het nummer heet China Grove. Nummer 19. China, China, Grove Grove. Was dat China Grove was dat van uh, de Doobie Brothers. Van de LP, de Captain Amie. Die staat op nummer 19 in onze fantastische top 20. Door u samengesteld. En dat vinden we vreselijk leuk. En uh, daarom is het ook leuk om het uit te zenden. En ik beloof u vast, als we aan onze twee uur niet genoeg hebben. Dan pikken we er gewoon een uur uit. uur erbij, want uh, onze programmaleider is toch uh, niet aanwezig. Dus ons nee. ja. Maar we hebben wel een nadeel. Huh? We hebben wel een nadeel. Wat dan? Onze vicevoorzitter voorzitter is nu aanwezig. Nou, die, moet de de... Ja, die moet eerst gaan douchen. Ja. Het is een, vie, een vieze voorzitter. Een vieze, vieze, een vieze, vieze, vieze voorzitter. voorzitter. Oké. Okay, top 20 van de vernieljaren op de 11. Uitgekozen uit de albums die wij het afgelopen jaar in dit programma gedraaid hebben. Wilt u we... nou meer informatie over de albums zelf? Ja. Die we gaan draaien, wat we niet vertellen. Ja. Omdat we het niet zo uitgebreid behandelen. Ga dan gewoon naar CFMZandvoort.nl, luister live. Of ja. uh, uitzending gemist. En ja. ja, zoek even de uitzending op waar het in was. Ja. Dan, hoor het ja, dan hoor je het allemaal. Ja, dan hoor je het allemaal. Het volgende LP, de volgende LP is een verzamelalbum. In de tijd uitgebracht op arcade. Kan het wel dus zeggen, bestaat niet meer, geloof ik. In de zogenaamde Gala-serie. En die is door een aantal luisteraars ook inderdaad gekozen als de nummer 18 LP. En dat is de LP The Very Best of Elton John. Prachtige plaat. Elton John natuurlijk. Die kent u al. Bekend geworden in begin Sir jaren 70. Elton John. Ja, het is, uh, ja. bekend geworden begin jaren 70, toen hij met zijn eerste hit Crocodile Rock opkwam draven. En daarmee gelijk succes had. En uh, zijn tweede single was dat gigantische uh, nummer Your Song. Wat uh, nog steeds een van de standards is voor uh, mensen die piano spelen. Prachtig liedje trouwens. Maar die gaan we niet draaien. Uh, we gaan een nummer draaien dat een beetje past in deze tijd, dames en heren. Vooral nu, nu André Kuipers natuurlijk weer in de ruimte... Uh, ...ergens boven ons hoofd misschien wel meeluistert. Je weet het maar nooit. Techniek en, staat voor niets. Techniek staat voor niets. Hij kan ook we... gewoon skypen met zijn uh, familie. Ja, dan dus kan hij ook naar ons luisteren. Ja, dus dan zie ja, dus je dat zo weer. Dus uh, we draaien dit nummer speciaal voor André Kuipers natuurlijk. Onze astronaut die reeds voor de tweede keer in de ruimte biefarkeert. En daarom, daarom hebben wij gekozen om deze te kiezen. Uh, uh, wat zeg ik nou? Mooi voor haar te zinnen. Daarom hebben wij deze, uh, deze song gekozen dames en heren. Op het nummer 18 in onze top 20 Rocket Man Hier is Elton John. Nummer 18. And I'm gonna be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 Why? Een hele aparte platen die alles uh, waarschijnlijk niet hoort. En dat vinden we leuk. Het, het verbaast me ook inderdaad wel dat er bepaalde platen in staan. En met name ook dat sommige platen heel erg hoog geheimigd zijn. Dat, dat vind ik leuk. Uh, en het feit is, wij hebben er verder geen invloed op gehad natuurlijk. Want u heeft, uh, u heeft gestemd. En u heeft dat heel goed gedaan. Dat stemt ons tevreden. Dat gaan we volgend jaar weer doen. Want eind van het jaar hebben we weer een, uh, tenminste, even uh, te halen. Natuurlijk, dat moet je altijd maar afwachten Goed, dit was Elton John, Rocketman Van de LP The Very Best of Elton John Een verzamel LP uh, op, op het arcade label En uh, daar staat uh, Dat is een hele leuke verzameling uh, Daar staat onder andere Dus Your Song op, uh, Crocodile Rock staat erop uh, En nog veel meer van dat uh, Vraag Goed, um, de volgende LP uh, Wordt even lastig voor onze technicus Maurice Mulder dames en heren Want hij moet nu even heel ernstig zoeken uh, ja, ik heb het, gewoon een beetje gegokt. Het is een, uh, een LP waar namelijk geen bandjes in zitten. Dus dan moet je ergens gokken dat je ergens meer in zit. Iets met die bellen, is dat het goede begin? Dat zou best eens kunnen, ja. Okay. Volgens mij We beginnen met de bellen. We gaan met de bellen. Oké. Okay. Um, waar zijn we nummer 17? Oh ja. ja. Op nummer 17 is geëindigd het fantastische project van Jeff Wayne. Dames en heren, Jeff Wayne heeft in de tijd het verhaal van H.G. Wells, uh, The War of the Worlds. Uh, op. Uh, muziek gezet. Eh, dat heeft hij gedaan in 1978. Dus dat eh, is alweer zo'n 30 jaar geleden. En eh, ik kwam er nog aan in dat eh, twee jaar geleden is dat eh, hele live spektakel nog een keer in de Heineken Music Hall geweest. En eh, ja, dat waren gigantische concerten. De, Dankjewel Rob. Dus helemaal de, de, de, de... Ja, alsjeblieft. Related, helemaal de musical, het hele project wat op die LP stond. Top. Dat hebben ze toen live uitgevoerd was... in... Eh, Houd toch je mond, hè? Dat ja, hebben ze dan helemaal live uitgevoerd in de Heineken Musical. H.G. Wells was een schrijver die het verhaal geschreven heeft. En het heeft, uh, met name heeft het nogal uh, opzien noembare dat Orson Welles in 1938 jawel, in 1938 een hoorspel op de radio bracht over de invasie van Mars en ik heb daar opname van die gaan we echt nog een keer draaien ja we gaan toen... nog een keer echt een thema uitzending doen daar gaan we doen, er he? nog een uitzending helemaal over doen dat is ontzettend leuk um, en het, het grappige daarvan was dat was geloof ik, als ik het goed heb in de, in de staat New Jersey in Amerika, werd dat uitgezonden en dat was zo levens echt, had dat zo mooi aangepakt met reportages en correspondenten en dingen allemaal ...dat heel veel mensen dachten dat het echt was... ...en het was toen dus zo dat die mensen daar massaal op de vlucht sloegen in Amerika... ...want die dachten echt dat er een grote invasie van marsmannetjes zou komen... ...die zeer gewelddadig waren. Dat is een heel mooi verhaal. 30 oktober 1938. Ja, klopt. In de radioprogramma Mercury Theater on the Air. Ja, dat klopt allemaal, dat weet ik. En daar heb ik, daar heb ik thuis de opnames toch van, van die uitzending, dat is heel leuk... Uh, dus dat gaan we nog eens een keer de thema-uitzending van, uh, van meemaken, dat, dat u dat allemaal eens kunt horen. The War of the Worlds dus. En daarvan gaan we een door Justin Hayward van de Blue, Moody Blues gezongen nummer draaien. Wat Maries en ik allebei vreselijk mooi vinden. En dat heet Forever Autumn. Nummer 17. For three days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone.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 Sure, man. Panicked and ran, and I was swept along with them, aimless and lost without carry. Finally, I headed eastward for the ocean and my only hope of survival a boat out of England. Like the sun through the trees. Gentle rain falls softly on my weary eyes. As if to hide a lonely tear. People joined the painful exodus. Sad, weary women, their children stumbling and streaked with tears, their men bitter and angry, the rich rubbing shoulders with beggars and outcasts. Dogs snarled and whined, the horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers as helpless as the rest. Op nummer 17 op nummer 17, War of the Worlds eh, Daarvan draaiden we het nummer Forever Autumn En dat gaat natuurlijk nog een hele tijd door Niet dat liedje, maar het is nou eenmaal een doorlopend verhaal Op de LP uh, Jeff Wayne startte dit project Maakte daar een prachtige LP van Er de deden ook een aantal topartiesten aan mee uh, Ik heb zo even niet paraat Omdat ik een ander lijstje voor mijn neus heb staan uh, Welk wie dat waren, maar in ieder geval Justin Haywards, Julie Covington deed er in mee Phil Leinert geloof ik die, Maar die is intussen uh, al niet meer onder ons uh, en nog een groot aantal andere uh, mensen die achter de prezant gaven op dit fantastische verhaal van Jeff Wayne. War of the Worlds. De volgende plaat uh, is ook uh, weer heel erg leuk. Dat dat, uh, ja, daar had ik ook niet van verwacht dat die in, in deze top 20 zou voorkomen. Uh, maar hij staat er wel in. En dat vind ik ontzettend leuk. En mensen die... Uh, al heel oud is eigenlijk. Begonnen is. Uh, als de Mike Huck Trio of Quartet. Een, een jazz combo'tje. Um, in begin jaren 60 toen um, op een gegeven moment uh, de popmuziek Of de beatmuziek heel erg opkwam Hebben zij de switch gemaakt Ook natuurlijk naar wat meer rhythm and blues Achtige muziek Met zanger Paul Jones En hadden toen grote hits als uh, Pretty Flamingo. En uh, Doe A Diddy Diddy Diddy En nog meer van dat Doe Do A Diddy Diddy Diddy aan die, die, die, die, die, die, die, die, die, Oké. Paul Jones ging de band uit en toen kwam Michael Dabo ervoor in de plaats. En toen hadden ze nog een fantastische hit met HHZ The Clown. <laughs> en toen het allemaal achter de rug was, toen is Manfred Mann, Man, want daar gaat het namelijk natuurlijk over, een beetje meer de tour opgegaan. De symfonische uh, rocktour met uh, prachtige hits als Blinded by the Light en uh, Davies on the Road Again. En het leuke was dat ze daar later ook nog live uitvoeringen van gemaakt hebben. Die eigenlijk nog veel beter waren dan de, dan de oorspronkelijke singletjes. Maar um, daar hadden we geen LP van. En wel van een LP die hij uitbracht in de tachtige jaren. Een LP die heet Chance. En uh, die staat erin. Op nummer 16. Ja, je wil het geloven of niet. Maar het is echt zo. En het is een prachtige plaat. studio LP weliswaar van Manfred Mann, Chris Thompson en nog een aantal van die... Prachtige mensen erbij. Memphis Man's Earth Band heette het verhaal toen. Heette de band ook toen. En het nummer wat wij daarvan draaien is Lies All Through the 80 Op nummer 16. Nummer 16. Just what it seems. Manfred Bands, Earth Bands en de uh, keyboards werden hier bespeeld door Manfred Mann, de bas en de baspedals door Pat King de drums uh, werden gedaan door John Lingwood en dan de the gitaren. dat waren een heleboel mensen, Trevor Rebben, Mike Rogers uh, Steve Waller Geoff... Uh, Oh, die man. Geff Whitehorn we deed er mee. Robbie McIntosh deed ook mee. Uh, uh, dan de Vocals, dat was Chris Thompson natuurlijk. Lies through the 80s onder andere. Dus dit nummer werd door hem gezongen. Uh, verder deden er nog uh, Barbara Thompson die speelde ook nog saxofoon. En nog veel meer mensen. Het waren aardig wat muzikanten die eraan meegedaan hebben. Chance heet de LP, en het nummer wat we van Drijden van Manfred Man's Earth Band. Lies all through the 80s. Volgende. Nummer 15 Ja, nummer 15, dat is ook weer een verrassing ja, Dat vind ik toch wel een verrassing Dat zo'n LP er dan in komt Jan Akkerman en Cas Lux En die hebben een LP gemaakt Die heet Transparental ja, die heb ik hier in mijn handen. Prachtige plaat, over Ik zie hem niet, hij is een beetje doorzichtig. Ja, dat klopt. <laughs> uh, ook hier een uh, groot aantal muzikanten... die eraan meegewerkt hebben, uh, dames en heren. Uh, hij is opgenomen in de Soundproof Studio in Blaricum uh, Dat is op zich al leuk. En de techniek was in uh, handen van Jan Schuurman en John Tilly. En het leuke is dat uh, mijn, uh, mijn eigen bassist op dit moment... Uh, Kees van der Laazer hier ook mee speelt En zelfs zijn vrouw doet hier ook mee. Die speelt namelijk percussie. Jan Akkerman en Cas Lux. Transparental heet de plaat. En het nummer wat we ervoor draaien. I can't take this much longer. Get away with this like last time You won't get away with this now nah. Take is het volgende nummer niet, ik take Gaat het zo snel? Ja, dat gaat achter elkaar door. I Can Take It Much Longer. Jan Akkerman en Cas Lux. Uh, waren dat van de LP Transparental. Prachtige plaat overigens. En uh, die staat dus op nummer 15. In onze vinyljaren. Top 20. Samengesteld uit de albums die wij de afgelopen, het afgelopen jaar gedraaid hebben. En... Uh, ...we hebben dat niet zelf samengesteld... ...nee, dat heeft de luisteraar gedaan... ...want er is aardig gestemd... ...en uh, daar zijn we dus wel hartstikke blij mee... ...we hebben ook een zeer verrassende nummer 1... ...dat had ik nooit verwacht, echt niet... Uh, ...maar het, dat hoort u dus straks tegen vieren ...of misschien wel tegen vijven... ...want we, we pikken er, als we er niet uitkomen in de tijd... ...pikken we er gewoon een uur bij... ...de vicevoorzitter, heeft nog steeds niet gedoucht... ...de vicevoorzitter zit hier toch... ...dus kunnen we dat rustig doen... ...maakt ons het allemaal uit... Uh, ...even kijken... Oh, ik denk dat we nu iets verkeerd doen. Wacht even wacht, even. wacht even. Nee, ik sla er één over. Nee, gaat niet goed. Gaat niet goed. Ik, uh, ik denk dat we er een vergeten zijn. Kijk hoor. Ik vond, ik vond het ook al zo vreemd. Nee, ik heb hem. Ja, heb je hem? Ja, ik heb hem. Nee, ben, je, ben je de ooggetuige? Ja, ik ben de ooggetuige. Sorry, sorry uh, luisteraars, maar ik deed het verkeerd. Deze moet eerst. Oké. Okay. Ik ben blij dat ik hem net niet ben gaan aankondigen. Dat is, uh, dat is misschien wel mooi. We gaan van. Uh, uh, ja, nummer 4 gaan we ervan draaien. Die vind ik wel leuk om te doen. Vind ik wel. Van welke kant? Van 1. Ja, dat staat er niet op. Hoe heet het nummer? Uh, dat ga ik je zo vertellen. Winning? Nee, I want you to be mine. Oh, die kant. Oké. Okay. Ja, die kant. Goed, dames en heren. Uh, de volgende plaat. Het nummer 14-geluid, dus in onze, in, onze, uh, ding is, in onze top 10. Uh, top 20. Top 20. Ja. Is een LP van kayak. En kayak staat er ook weer twee keer in. Dat vind ik wel leuk. Uh, Komt niet door mij hoor, dan overigens. Maar uh, kayak staat er twee keer in. En uh, dus misschien wel leuk. Uh, omdat uh, twee prachtige platen zijn. De eerste is Eyewitness. Maar die staat op nummer 14. En dat is een, een plaat die is eigenlijk uh, ontstaan. Een beetje vreemd. Kayak wilde een, een live LP maken. En dat, dat ging allemaal niet zo goed. Dat, dat werkte allemaal niet zo erg goed. En op een gegeven moment hebben ze toen besloten om uh, een, in de studio in Hilversum een, een live opzet te maken. Dus, ze hebben dus op een gegeven moment hebben ze in de studio live gespeeld zonder overdubs en dat soort dingen. Dus dat hebben ze gewoon live gespeeld in de studio. En hebben ze later dat concept nog een keer uh, gedaan in een zaal met mensen... En daar hebben ze dus de reacties op genomen. Dus het is eigenlijk in tweeën gegaan. De muziek is dus in de studio opgenomen. En later hebben ze het publiek erbij uitgenodigd. En het publiek kon toen reageren op wat ze toen, eh, wat ze toen hoorden. En die reacties, dat met elkaar is dat dus gemixt. Dus het is eigenlijk een beetje een, een gefekte een live LP. Maar goed, dat maakt op zich natuurlijk allemaal helemaal niks uit. Eyewitness heet de plaat van Kajak. En het nummer wat we van draaien heet... I want you to be mine. Nummer veertien... Het Album I Witness En het nummer dat heette I Want You To Be Mine Opgenomen in de Wisseloord Studios In uh, Hilversum En uh, toen de opnames dus gemaakt waren Hebben ze later nog een keer een publiek Er weer uitgenodigd om uh, te reageren Kajak bestond toen in die tijd in, Eigenlijk aan de, aan de Volgende mensen Edward Rekers deed de uh, vocale uh, Johan Slager deed, uh, Speelde gitaar Ton Scherpenzeel toetsen en backing vocals Peter Scherpenzeel uh, basgitaar. En Max Werner uh, deed de drums en de percussie en ook backing vocals. Kayak dus. Uh, nu gaan we door. Even kijken hoe laat het is. Oh, dat weet we nog wel. Uh, ja. Nummer 13. Een prachtige plaat uh, van uh, ja, een musical. Eigenlijk een musical. Het ja, is een musical, Het ja. is een musical. Prachtige musical. Geschreven door Benny Anderson, Björn Ulvees van ABBA en Tim Rice heeft de teksten geschreven. Uh, als gegeven werd gebruikt de, schaakts, uh, de schaakmatch, niet schaats, maar schaakmatch. Schaken. Schaken. Chess, Chess dus. Uh, tussen Bobby Fischer en Boris Spassky. En dat stond een beetje als, uh, als, uh, ja, als, als model voor deze, voor deze musical. Het uh, nummer wat we er gaan draaien is een nummer dat gezongen wordt door de Amerikaan. Dus in dit geval zeg maar de verpersoonlijking van Bobby Fischer. En uh, die rol werd gespeeld door Murray Head. Het bekendste nummer uit de musical is natuurlijk een duet tussen uh, Elaine Page en Barbara Dixon. Uh, I knew him so well. Maar ik vind persoonlijk dit nummer veel beter. En daarom pakken we dit... Ja, ik kan onze trainer. Murray hat One Night in Bangkok... Uit de musical... Nummer 13...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 Insoluted thinking town. Tea house, warm and smoke sweet. Oh, sweet summer set up in the summer set mall sweet. Get tired, you're talking to a tourist who's every move's among the purists. I get my kids above the waistline, such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 Uh, one Night in Bangkok vanuit de musical Chess. Nogmaals, En we gaan snel verder naar het nieuws. Vind je het oh, goed? Nou, het zal. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS-journaal. De pastoor van de Sint-Lucas parochie op de Veluwe is kort voor kerstmis.